...voldoende geïnformeerd over de risico's die ze namen, zegt de AFM. SNS bood in 2008 een kleine groep klanten de kans geld te investeren... ...in buitenlandse beleggingsfondsen die niet onder goed toezicht stonden. Die investeerden op hun buurt bij de Amerikaanse beleggingsfraudeur Bernard Madoff. Toen die eind 2008 door de mand viel, bleek het geld grotendeels verdwenen. Eindhoven Airport gaat flink investeren om de groei van het aantal passagiers... ...in de komende jaren te kunnen verwerken... Er is 26 miljoen euro beschikbaar voor de uitbreiding van de vertrekhal. De herinrichting van een terminal en de bouw van een hotel. In december kreeg Eindhoven Airport van het kabinet toestemming om uit te breiden. Het weer. Vandaag is het zonnig. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt. In het westen wordt het enkele graden boven nul. Ook morgen zon met temperaturen rond het vriespunt. Dit. BeachNet.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 en is mijn... ja. nee. echt, serieus, niet. Het is mijn dag. Stel hem aan dat dag wil. Nee, echt serieus, niet serieus. Nee, echt niet serieus. Het is echt mijn dag. Niet serieus. Niet. Echt niet. Bel. Nee, echt niet mijn dag. Nul. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. www.zfmzandvoort.nl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 How so carelessly there Après de grandes batailles se sont imposées en maître C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs Pour invoquer les dieux afin qu'elle puissent nous bénir Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle Les chefs nous ont donné à tous des gorges et des drômes, Pour le courage, pour pas qu'il y ait de failles Pour rester grand et fiers quand nous serons dans la bataille Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana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 Volgens de familie is er geen reden voor paniek en maakt de oud-president van 92 het goed. De strippenkaart in Zuid-Holland verdwijnt een maand later dan gepland. Het was de bedoeling dat die begin februari zou verdwijnen. Dat wordt dus iets later op verzoek van de Tweede Kamer. Die wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt... over de risico's op fraude met de OV-chipkaart. In de tussentijd moet worden gewacht met de verplichte invoering ervan. De autoriteit Financiële Markten heeft de SNS-bank een boete opgelegd van 65.000 euro... De bank liet in 2008 een kleine groep klanten investeren in beleggingsfondsen die investeerden bij de Amerikaanse fraudeur Bernard Madoff. Toen die door de mand viel, bleek het geld grotendeels verdwenen. De AFM vindt dat SNS zijn klanten beter had moeten voorlichten. SNS wil de schade vergoeden en dat kost de bank zo'n 10 miljoen euro.